8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een Spaanse rechter heeft een Marokkaan gevangen laten zetten... omdat hij leidingwater in Spaanse toeristenoorden zou hebben willen vergiftigen. De Marokkaan werd woensdag al gearresteerd in het zuiden van Spanje. Hij zou lid zijn van Al-Qaeda en van plan zijn geweest... het water op kampeerterreinen en toeristenoorden te vergiftigen. De man had de aanslagen aangekondigd op radicaal islamitische websites. Zijn doel was om ongelovigen te straffen...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 Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, staat tussen Ouderkerk en Amstel en Alsmeer 4 kilometer file. Dezelfde A9 staat van Alkmaar naar Amstelveen... tussen knoop in Badhoeverdorp en Amstelveen 2 kilometer. En de A325, Nijmegen richting Knoop in Velpenbroek is dicht tussen het knooppunt Rissen en Gelredom vanwege wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Nogmaals goedenavond. We gaan een rondje langs de velden maken. We beginnen in Heerenveen. Heerenveen, Twente en Kok. 16 minuten gevoetbald. 0-0. En knoeienwerk van El Akshaoui in de verdediging van de Herenveen heeft geen doelpunt opgeleverd voor de SC20. Janko kon er niet bij. En ook Luke de Jong kon er niet bij. De halve nog 0 tegen 0. In Arnhem zijn ze al bezig aan de tweede helft bij Vitesse Utrecht. Richard van der Maarden. 57 minuten. 1-1 de tussenstand. Vitesse beter. Ook de beste kansen met Boni en Chanturia. Nog in de eerste helft. In de tweede helft wil het tot nu toe niet echt lukken. Zojuist de eerste wissel aan de kant van Utrecht. Vorstermans een verdediger is erin gekomen voor Van der Marel. En op Boudestein Excels de graafschap en die houdt kamp. Ik zal niet zeggen dat het pijn aan de ogen doet. Het staat 0-0, maar echt best is het niet. 0-0 dus. NAK FC Groningen is de late wedstrijd straks om kwart voor negen. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm. Wham! Wake me up before you go goal. Heerenveen kreeg vorige week vijf goals tegen tegen Ajax. Uh, ligt dat aan de verdediging, denk je, Henk Kok? Nou, die verdediging is in elk geval uh, niet stabiel. Ik heb het woord uh, bordkarton even gebruikt. Of uh, beter gezegd papier-maché. Dat is uh, niet, al, uh, niet, uh, niet al te stevig. Dat is in elk geval uh, geen uh, ijzeren hekwerk om het zomaar even te noemen. En uh, Twent is ook een paar keer uh, dicht bij een doelpunt geweest. De opgelegde, de opgelegde kans is er nog niet geweest. Maar ik denk even aan een fout van zomer die een bal verkeerd wegkopte. Dus schoot Janko in en had Zomer nou het geluk dat die bal uh, via zijn lijf uh, naast ging. En ook Willem Jansen kon uh, zojuist het uh, doel van, uh, van de bussen onder uh, vuur nemen. Dus uh, Twent is een paar keer dichtbij. Een doelpunt geweest, maar het spel gaat door en er ligt wel een speler van... Uh... Oh, wat we er nou, zeggen? Ja, ja, nu fluit Jansen af. Nu fluit Jansen af. En Heerenveen voetbalde gewoon door. En nu besluit Jansen plotseling, terwijl Asaidi in kansrijke positie komt... Ja, dat moet hij maar niet doen. Hij gaat toch maar afluiten. Terwijl de regel in feite is... Dat een van de spelers, dus een van de uh, spelers van het elftal die bal gewoon over de lijn uh, moet koppen, Of de scheidsrechter moet al van oordeel zijn dat het om ernstig letsel gaat. Bijvoorbeeld om hoofdletsel. Maar uh, daar lijkt er helemaal niet op. ACI die wilde gewoon doorgaan. Terwijl een ploeggenoot van hem uh, gewoon op de grond ligt. En uh, Twente, ja dat, dat aanzelde bleef staan. Dat reageerde helemaal niet. Maar Twente moet toch ook weten ja, dat het spel niet eerder dood ligt. Alvorens die bal over de zijlijn gaat. Of de scheidsrechter moet hebben gefloten. En nu in dit geval, terwijl de ACI in kansrijke positie kwam. Dat moet ik maar niet door laten gaan. Want Twente reageert helemaal niet. Mag ik nog even zeggen dat ik zojuist een prachtige actie weer heb gezien van Asaidi. Vanaf die linkerkant van Herenveen. komen 4, 5 goede voorzetten heb ik al gezien. Douglas ging op zijn knieën. Toen passeerde hij ook nog Cornelis in tweede instantie. Maar hij kon op dat moment binnen het 16 meter gebied niet meer produceren dan een puntertje. Dus er zat geen kracht achter. Maar het is echt een genot om te kijken naar die Asaidi. Die ook nog in de ramadan periode verkeert. Hij is uh, Marokkaan en hij is... Doet aan de islam, om het zomaar even te formuleren. We hebben 22 minuten gevoetbald, het is 0 tegen 0. Excelsior heeft niet alleen 0 punten, maar ook nog 0 doelpunten. Snap je dat, Andy Houtkamp? <laughs> Ronald, je zou moeten zien. Het is uh, een aanvallend uh, de graafschap en een zeer verdedigend Excelsior... dat alleen maar de ballen uit het uh, verdedigingsterrein weg kan uh, rammen. Ook nu weer. Nou, nu dan misschien een aanval. Inderdaad, Alberg, ik noemde hem al eerder. Goede voetballer van Excelsior. Hij uh, krijgt de vrije trap mee, een meter over de middellijn is eigenlijk een van de weinige mensen die een uh, voldoende haalt in het team van Excelsior. En aan de andere kant de Graafschap speelt aanvallend voetbal, maar kan geen grote kansen creëren. De vrije trap gaat genomen worden. Terwijl bijna alles en iedereen op de helft nu van de graafschap staat. Het is dus voor de eerste vanavond. Alleen keeper de ruiter van Excelsior nog op de eigen helft. En de vrije trap gaat er diezelfde alberg genomen worden. Daar komt die bal. Gaat hoog richting de tweede paal. Maar ja, dan staat daar niemand. Joost Broers is nog het dichtst bij. Maar dan het dichtstbij bij was Joost de rol. De keeper van de graafschap die de bal in de armen heeft. En weer een volgende aanval voor de graafschap gaat opzetten. Via Frenkel aan de linkerkant. Nee, het is niet best. Nee, het zal heel lang duren voordat Excelsior doelpunt gaat. Als er een ploeg een doelpunt gaat maken is het mijn zin de graafschap. Dat is beter en dat is meer in de aanval. 0-0 na precies 25 minuten spelen. Wie is de sterkste nu in de Gelderse Richard? Dat is toch duidelijk de thuisploeg, Ronald. In deze fase van de wedstrijd een kwartier zijn we bezig in de tweede helft. 1-1 nog altijd, maar Vitesse duidelijk op jacht naar een uh, voorsprong in dit uh, duel. Utrecht heeft het moeilijk. Je ziet met al die personele problemen dat uh, deze ploeg nog uh, duidelijk zoekende is. Er komt zowaar ook wat meer sfeer in het stadion. Dat heeft te maken met de druk die uh, Vitesse zet in uh, deze fase. Het leidde zojuist weer tot een uh, kans voor uh, Boni. Knoeiwerk achterin bij Utrecht met twee kopballen eruit die uiteindelijk voor de voeten belandde van Boni. Nee, niet voor de voeten moet ik zeggen. Nee, op zijn hoofd. Hij kopte de bal over Van Dijk. Maar de bal ging niet in de goal en daar had de spits uit die voorkost eigenlijk opnieuw moeten scoren. Want ook in de eerste helft kreeg je al een geweldige kans van dichtbij om Vitesse toen op voorsprong te zetten. Maar we gaan eerst een doelpunt halen op Woudestein. Ja, de Graafschap ik voorspelde het al. De Graafschap scoort nee. 1-0. Uitstekende aanval via de rechterkant. Het is Ruidel Poepon die kan scoren op AG van Michael De Leeuw. Het was een aanval uit het boekje, zoals dat zo mooi heet. Via het middenveld gaat de bal naar de rechterkant. Helemaal vrij staat daar Michael De Leeuw. En die geeft een keurig voor bij de tweede paal. En ook daar staat helemaal vrij Rijdel Poupon En die kan een binnentik achter Wesley Druiten en zo. Leidt de Graafschap met 1-0 tegen Excelsior. Jij het onderbroken, Richard. Ja, het is Vitesse dat duidelijk de betere ploeg is. Nu gesteund door het thuispubliek. De fanatieke aanhang achter het doel van FC Utrecht. Nu de ingooi aan de rechterkant met Van der die kan vergooien richting Boni. De bal wordt weggekopt in het centrum van de verdediging. Dan opgevangen door Assare. Die is niet al te groot. Daar staan ook wat mensen van Vitesse bij. Waaronder jan Ari van der Heijden. En die maakt zijn debuut voor Vitesse. Trainde gisteren voor het eerst mee bij de Arnhemse club. Overgekomen van Ajax. met de afgelopen twee jaar... Uitgeleend aan Willem 2 En hij is de laatste aanwinst in het elftal van John van den Brom. Gaat waarschijnlijk ook veel spelen dit seizoen. Want van den Brom geeft heel hoog op over deze speler. De verdedigende middenvelder. De nieuwe verdedigende middenvelder moet het worden van de Arnhemmers. Nu een voorzet aan de linkerkant met Hofs. Richting Chanturia. Ook die heeft niet al te veel lengte. En Utrecht via Schut in dit geval. kopt de bal naar de zijkant. 67 minuten zijn we bezig in de tweede helft inmiddels. En het is 1-1 tussen Vitesse en Utrecht. Heerenveen FC Twente. Henk Kok. 25 minuten voetbal, de 0 tegen 0. En het gevaar van de Veen dat schuilt vooral in die vleugelaanvaller van Narsing en Meja Saïdi. Narsing ging zojuist het 16 meter gebied binnen. Die, werd, uh, die dreigde in elk geval Tiendali voorbij te gaan. Maar ik vond de tackle van Tiendali puur op de bal. En dan kan Narsing die kant dan wel ten val komen. Maar het was niet bal en man. Ik vond hem. Een... Oh, Janko! Nee, het is de Jong! De Jong! Oh, oh, oh, ja hoor, hij ligt erin. 1-0 voor FC Twente. 1-0 voor FC Twente. Hij komt plotseling helemaal de Jong binnen het 16 meter gebied. Alleen voor uh, Van de en, en dan tilt hij die bal heel gemakkelijk langs van de bussen. Mooi doelpunt van Luc de Jong. 1-0 voor FC Twente. Terwijl ik nog bezig was om te vertellen dat Heerenveen een penalty claimde. Ik vond het eerlijk gezegd geen strafschop. De tackle van hier op Narsing. Hele lange bal in de verdediging van Heerenveen staat helemaal verkeerd. Op die dieptepaas vanuit het middenveld. Prachtig aangenomen. Gecontroleerd met zijn rechterbeen de Jong. En dan met de binnenkant van de voet even het stuitje afwachten. Langs van de bussen tikken. Heel mooi beheersdoelpunt. 1-0 FC to Scare me up to death Open up the window, sucko Let me catch my breath She passed on De wedstrijd lijkt al beslist met 2-0 in het voordeel van de FC Twente. Een doelpunt van Janssen. Prachtige goal was het weer. Eerst is het Ruiz. Ruiz stuurt Janssen weg. En het tast de verdediging. Die tast helemaal weer mis van de Heerenveen. De bal gaat gewoon binnen door Assi. Die laat de bal gewoon lopen. En dan is het ook in elk geval Elm die helemaal niks meer kan doen aan die actie van Jansen. Van Elm is de directe tegenstander van Jansen. Maar Jansen komt over Elm heen. En dan komt hij alleen voor van de bus. En dan schuift hij de bal genadeloos achter de Friese doelman. Het is 2-0 voor de FC Twente. En hoe maak je tegen dit Twente? Want Twente is, speelt leuk voetbal. Goed voetbal. Hoe maak je een 2-0 achterstand? Goed. Kort daarvoor bij die stand van 1-0 nog in het voordeel van FC Twente. Mooie aanval van Hereveen. Van het is leuk voetbal. En af en toe ook goede aanvallen van Hereveen. Asaïdi stond op de as van het veld. Net buiten het 16-meter gebied. Paas bal naar de rechterkant naar Narsing. Narsing zet vanuit het buiten het 16-meter gebied voor. En Dos denkt dan: voor. Douglas te komen wil die bal binnentikken. Maar dan is het toch weer uitstekend verdediger van Douglas. Die binnen binnentikken van Dos weet te voorkomen. Nu is het weer Hereveen. Asaidi aan de linkerkant van het veld. Gaat naar Cornelissen. Gaat weer naar binnen. Dan schuift hij de bal af naar Dost. Hele slechte kaars van Dost. Hele slechte kaars. Hij moet gewoon kaarsen over de grond. Dat moest even gebeuren naar de Koems. En nu is het weer 4 tegen 4. En dan moet die verdediging van Heerenveen weer oppassen. Die bal die gaat naar Janko. Maar Janko kan de bal net niet met zijn rechterbeen onder controle brengen. Van anders was het weer buitengewoon gevaarlijk geworden voor Heerenveen. 2-0 achterstand, Heerenveen, heer, FC Twente gaat ongetwijfeld de revanche nemen... voor die smalijke 6-2-nederlaag van het afgelopen seizoen. Toen die drie doelpunten maken met twee assists. Dit FC Twente is beduidend beter dan Herenveen En het verschil zit hem vooral in de verdediging. Wat die aanval van Herenveen ook doet. Ik denk ook als ze drie of vier doelpunten maken. Die verdediging die is zo lek als een zeef. Excelsior tegen de Graafstad. De Graafstand nog steeds beter, Andy? Veel beter en uh, het enige voordeel van het doelpunt 1-0 in het voordeel van de graafschap is dat Excelsior nu echt moet komen. Maar het, het, het wil misschien wel, maar het kan uh, vooralsnog niet als de bal weer in de aanval gaat richting uh, Poepon, de spits. En de maker van het enige doelpunt in deze wedstrijd tot nu toe, ze hebben 34 minuten gespeeld, uh, komt Poepon niet aan de bal en probeert men uit de verdediging weg te komen. Maar oh, oh, oh, wat gaat er toch moeizaam nu ook weer met Niels Voorthoorn en uh, keeper De Ruiter die de bal dan aan de link kan aan Tim Vinken. Die zou veel meer naar voren moet spelen. Heeft de bal achterin opgehaald. En loopt nog altijd met de bal. En komt dan op een tegenstander terecht. Worm voor, Goor, en dan gaat de bal over de zijlijn. Mag Finken gaan gooien. Maar dit Excelsior is echt een hele zwakke ploeg. Waar John Lammers erg veel moeite mee zal hebben. Om bij de onderste plaats weg te blijven. Dat is echt mijn voorspelling. En dat gun ik ze niet. Maar dat is gewoon de realiteit. Te weinig goede voetballers. Zoveel nieuwe spelers in dit elftal. En de goede spelers van vorig jaar zijn allemaal weggegaan. Eén die gebleven is gaat nu achter de bal. Aan Daan Bovenberg heeft hem aan de rechterkant. Met Frenkel maar loopt de bal over de achterlijn. Doeltrap voor de Graafschap. 35 minuten gespeeld. En de Graafschap leidt volkomen verdiend met 1-0 door het doelpunt van Poepon. Vitesse begon goed vanavond, maar daarna, Richard? Ja, is het minder geworden. Hoewel nu in deze fase duidelijk is de thuisploeg beter dan FC Utrecht. Wordt ook veel risico genomen. Drie verdedigers nu achterin bij de Arnhemmers. En dan is het altijd oppassen voor de uitbraak aan de andere kant. En zojuist was er een kans voor FC Utrecht. Maar eerst eens kijken naar de corner van Chanturia namens Vitesse. Bal wordt weggekopt, dus gutt bij de eerste bal Opgevangen door Jan-Arie van der Heijden. Zoekt de combinatie. Dat mislukt en dan kan Utrecht er opnieuw uit via Lenski. Maar weer zo'n slordig moment van Utrecht... Daar ontbreekt het aan om goed uit te verdedigen en de bal in de ploeg te houden. Dat lukt Utrecht heel moeilijk in deze wedstrijd. Dan weer Chanturia die vaak voor eigen succes gaat en niet al te gelukkig meer is in de tweede helft. Ook nu weer balverlies voor de kleine Georgië. bal gaat over de zijlijn. En dan kan ik nog even vertellen over die kans voor Utrecht. Een fantastische paas van achteruit van al je Schut. In de loop had Gernte die bal eigenlijk moeten meenemen. De nieuwe aanwinst van Utrecht. Dat deed hij niet. Hij controleerde de bal weliswaar fantastisch. Maar schoot daarna voorlangs terwijl hij hem eigenlijk had moeten meenemen. Dat was de eerste echte kans voor Utrecht in de tweede helft. Vitesse is dus duidelijk beter zet bij tijd en weilen Utrecht ook wel met de rug tegen de muur. Maar speelt niet goed genoeg om die muur dan ook echt te slechten. Er zijn twee kansen geweest voor Boni en voor Chanturia. Maar veel meer heeft Vitesse eigenlijk ook niet laten zien. Wel speelt de wedstrijd zich vooral af nu op de helft van Utrecht. En dan is het opnieuw al passen voor de counter aan de andere kant. Met opnieuw Gernd wordt verdedigd door Van der Struik. Zoekt dan de op. de voorzet komt er wel, maar de bal is achter geweest. Nee, het is een doeltrap voor uh, Vitesse. Je kijkt naar de klok, 15 minuten nog, iets minder. Yasuda gaat erin komen aan de kant van Vitesse, de Japanner. We spelen dus nog een kwartiertje in deze wedstrijd met de 1-1 gelijke stand. Heerenveen speelt af en toe leuk, maar Twente maakt goed af, Henk ja, in elk geval is Twente efficiënter, maar Twente is ook wel beter. Maar wat kan voetbal leuk zijn als er veel actie op beide doelen plaatsvindt van Heerenveen? Komt af en toe ook goed voor het doel van Bosker. Een mooie 1-2 combinatie tussen Koens en Juditsits. Die werd afgerond door Judicic met een prachtig schot. Maar die oude Bosker, met respect zeg ik dat, die oude Bosker van 40 jaar, die dook die bal nog gewoon met één handen, bokst die bal buiten het doel. Mooie actie, een mooie aanval van Heerenveen. Maar Van der die zag er niet zo sterk uit hè, bij die tweede goal. Dan moet ik even naar Boske denken. Ben je 40 jaar en pak je dat schot van Yulicic. Dat tik je. Nou, niet nonchalant, maar op een klassevolle wijze. De boxie die bal, uh, boxie, die bal uit het doel. Zoals hij nu buiten een 16 meter gebied moet komen om die bal over de doellijn te schoppen. Nou, er schijnt even een tikje tegen zijn kuit hebben gehad. Er is absoluut geen opzet geweest. Maar Boske die blijft even geblesseerd. liggen buiten de goal. Hij vangt die bal met, die bal, bal, met de borst op. Schopt hem dan buiten de 16. Nou, hij voelt dan even naar zijn kuit Misschien heeft hij ook bij dat springen Misschien heeft hij even een spiertje in zijn kuit verrekt. Dat zou ook best mogelijk zijn van die werd Absoluut niet geraakt, dacht ik eerlijk gezegd. Althans, ik heb dat niet gezien. Boske blijft voorlopig even geblesseerd op de grond liggen. Er is natuurlijk nog een derde doelman bij DC Twente. Dat is meneer Marsman. En het is te hopen gewoon dat Boske zijn wedstrijd gewoon kan vervolgen. Het is hier 2-0 voor FC Twente. Dat is een verdiende stand omdat de Twente beter voetbalt. Efficiënter is in de afwerking de verdediging van Heerenveen aan alle kanten en de aanvallers van Herenveen stranden of op Bosker, of die aanvallen lopen niet goed door omdat er geen afronding plaatsvindt. Bijvoorbeeld door Bas Dorst, terwijl die voorzitter van ACI die rijke voorzitter zijn. If they're in the rest. Save. Tim Knol met Shallow Water. Pff, heb je nog kansen gezien bij Vitesse Utrecht hier van de maanden? Ja, zojuist. Een fantastisch schot hoor, van jan Ari van der Heijden. Van een meter of 16, 17 misschien. Gestopt door Van Dijk. Die tikte de bal net over de lat. Debutant bij Vitesse. De laatste aanwinst die gisteren voor het eerst meetrainde. En nu als invaller binnen de lijn is gekomen in de tweede helft. Goeie actie vanuit de tweede lijn. Dribbelde en schoot toen uiteindelijk richting de rechterbovenhoek. Maar Van Dijk tikte die bal er dus net uit namens FC Utrecht. Zodat het nog altijd 1-1 staat in de 81ste minuut inmiddels. De doelpunt te maken van Utrecht is er zojuist afgegaan. We wisten dat hij het niet helemaal zou kunnen volhouden. Heeft het toch nog lang volgehouden. Moulenga en voor hem in de plaats nu Boldewijn. Vitesse heeft het balbezit. Dat is vaak zo in de tweede helft. En ook nu weer op de helft van Utrecht met Prupper. Prupper paast dan richting Chanturia. Bal wordt weggehaald door Utrecht. Via Lenski nu een korte combinatie aan de linkerkant van het veld. En dan via Oer de bal weer de diepte ingespeeld. Richting Gernt. Dan is het Drost die goed staat te verdedigen eigenlijk de hele wedstrijd al... Speelt de bal terug naar Merit. Die is ook weer de tijd uit zijn goal voordat Assade daar gevaarlijk kan worden. En dan kan Vitesse weer bouwen. Maar er wordt nu vroeg druk gezet door Utrecht. Nu is het Drost. Die opent aan de linkerkant. Daar is Yasuda zojuist in het veld gekomen namens Vitesse. Weer wordt er gezongen achter het doel van Van Dijk. De supporters die willen dat Vitesse op jacht gaat. Wat meer tempo gaat spelen. Nog meer risico gaat nemen. En nu misschien dan de combinatie door het centrum met Boni. Nee, ook dat lukt niet. Het blijft voor ons nog hier 1-1. Hoe is het met Sander Bosker? Speelt hij nog? Geen kok? Goed, maar ik kijk naar de Jong. Krijgt Janko nog een kans op die voorzet van de Jong? Nee, daar kan Janko niet bij. En Boske die staat gewoon weer in zijn doel. Ja, als je als 40-jarig een keer een tikkie krijgt, het duurt weer wat langer wat je herstelt. En mag je even de tijd nemen, deze klasse keeper van de FC Twente, Bosker van de Bussen. Die raapt een balletje op. Het is een leuke wedstrijd. Er zit een behoorlijk tempo in de wedstrijd. En Herenveen heeft af en toe leuke aanvallen. Maar ja, de, de, de toorinstinct ontbreekt een beetje. Of een heleboel eigenlijk bij, bij Herenveen En zeker bij Dos. Dos wordt nu aangespeeld. Hij kan de bal doorkoppen. Maar Asseidi, die bal was net iets te hoog voor Asseidi, die kan er weer niet bij. Maar toch weer via Judith's Niet naar Asseidi. Maar wel naar Wiskerov, die de bal even terug speelt op Bosker. Dan gaat Dos, die gaat jagen. Dus dan moet Bosker even Haas die bal wegschoppen. Wordt hij opgevangen aan de rechterkant door Narsing. Narsing wat, wat, wat minder in vorm dan ACID. Tegen, uh, tegen, was de eerste wedstrijd tegen NEC. Was Narsing ook buitengewoon goed in vorm. Maar de aanval gaat door over de rechterkant van het veld. Weer via Narsing. Maar Narsing is nog weinig opgeschoten. Halverwege de helft van de FC Twente. En nu moet die bal via Koemsmoet naar Dost afgespeeld worden. Dat gebeurt ook. En Dost zal proberen te schieten. Dat gelukt niet. Maar dan zal Judith zitten nog eens een keer proberen. Netjes het is jammer, jammer, die plotseling mee naar voren was gebracht. Maar die bal die gaat recht uh, in de handen van uh, Bosker. En Bosker heeft die bal meteen klemvast. Gooit hem nu uit. En we hebben gespeeld uh, bijna 43 minuten. 2-0 voor FC Twente. Hoe is het met Excelsior, Andy? Nou, de patiënt leeft nog, gelijk het zo zeggen. 44, bijna 45 minuten gespeeld. 1-0 achter Excelsior tegen de Graafschap. De Graafschap veel en veel en veel sterker. Uh, in een uh, hele matige wedstrijd, met name van Excelsior, zei de Excelsior dat ook nu de bal niet heeft. En schijnt dat de liesveld denkt, weet je wat, het is nu precies 45 minuten. Geen seconde trek voor erbij bij de eerste helft. Hij heeft groot gelijk. Een hele, hele matige eerste helft. Uh, eindigt met een 1-0 voorsprong voor de Graafschap. Poupon de doelpunt te maken. Het is verdiend. Nou, dan gaan we nog even kijken bij de slotfase bij Veen Twente. Eerste helft, Henk. Waar de Ruiz in balbezit komt. En er is een overtreding. begaan door El Axioui. Die legde even zijn rechterarm om het midden van de Ruiz. En Jansen heeft besloten door de vrije schop. Wordt kort genomen door Ruiz. Snel afgespeeld naar Jansen. Twee, drie meter over de middenlijn. En dan kan Ruiz kan meters maken met de bal. En dan wordt die bal. Die dieptepaas komt niet bij de Jong terecht. Maar het uitverdedigen van Herenveen is weer slottig. En via Brama komt de bal bijna bij Janko. Maar dan weet de verdediging van Herenveen. Die weet de zaak toch weer te klaar. Een bal weer bij Jansen. Er wordt niet resoluut opgeruimd. De bal die blijft een beetje hangen. ...op de rand van een 60 meter gebied, maar nu is hij dan weg. En dan kan Tindalli, die kan de bal weer veroveren op Narsin. Die paas was bijna onnauwkeurig. maar die komt bij Ruiz weer terecht. Naar de rechterkant, Cornelis, de rechterverdediger mee naar voren gekomen. En die schiet de bal tegen het lijf aan van El Akshaoui. bal is over de doellijn gegaan. En FC Twente gaat dan zometeen een hoekschop nemen aan de rechterkant van het veld. En die wordt genomen door Ruiz. Die neemt er even de tijd voor, een sukkeltrafje naar de rechterkant van het veld. Ik heb nog een paar pogingen zien in het vertrouwen van Asaidi. die ons... Er veel energie in de wedstrijd stop. Die pogingen en afstandsschoten waren wat onnauwkeurig. En misschien heeft dat zo tegen het Russenjaal jou wel een beetje te maken met de vermoeidheid, die onnauwkeurigheid. Laten we kijken naar de hoekschop van Ruiz. Die komt in het 16-meter gebied, wordt daar weggekomen bij de eerste paal. Door Dos wordt weer naar buiten gespeeld. De bedoeling was Ruiz te bereiken. Maar nu is het ACI hier met Cornelius. Hij probeert er langs te komen. Cornelius is er wel aan de binnenkant. En nu komt die verdediging van SC20. Is dan ook teruggekomen. Het leek er even op dat de die heel veel ruimte kreeg. En nu om Jansen, een van ACI, die wordt voortdurend door twee mannen afgeschermd. Wel is afgespeeld naar een Narsing, die is ook overgekomen naar de rechterkant, naar de linkerkant van het veld. En probeert Narsing er langs te komen, langs Doekloos. Dat is in elk geval mislukt. Het is nog steeds 2-0 en wie moest ik het woord geven? Richard. Een rode kaart aan de kant van Utrecht bij de 1-1 stand in de slotfase van deze wedstrijd. Die gaat naar de zweet Marcus Nielsen, die duidelijk te laat was bij de bal. Prupper daar meenam. En uh, Makkely is onverbiddelijk. Twijfelde misschien wel een beetje. Want uh, trok niet direct die rode kaart. Ik kijk nog eens een keer. Ja, uh, yeah, yeah. volgens de regels is het gewoon een rode kaart. Helemaal niet uh, de man gespeeld. Haakt Prupper daar uh, heel duidelijk tussen de benen. En uh, Nielson moet er gewoon af met een uh, directe rode kaart. Een domme overtreding. Ook als je kijkt naar de plek waar de overtreding door de zweet wordt uh, gemaakt. Hij moet eraf. En Utrecht dus verder in de slotfase. In de laatste minuten van dit duel met tien man. Wij maar snel terug naar Henk. Prachtig slot van de Jong, zoals ik het ook zag tegen Benfica. Maar toen vloog hij in de goal. En nu gaat hij naast. Ik zie dat Jansen al even op zijn klokje kijkt bij die stand van 2-0. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. Prachtige actie van de Luc de Jong. Draait even weg bij zijn te uh, tegenstander. En dan met het rechterbeen van buiten een 16-meter gebied inschieten. Hij vloog erin, zoals ze zegt tegen Benfica. Nu ging hij net naast. De bal is in de middencirkel. Bij uh, Koems uh, de bel. Die heeft hem afgespeeld naar uh, Judicic. Die zal waarschijnlijk een Arsing diep sturen. Nee, hij gaat zelf naar de as van het veld, Judicic denkt hij dorst te bereiken, maar uh, dorst Ja, die kan weinig met die bal Maar die werd ook niet heel lekker aangespeeld Dat uh, moeten we ook uh, eerlijk uh, zeggen Dan is het Janko, Janko die gaat in duel En dan kan Janko schieten, ja het is 3-0 Hij wint het duel Hij won het duel van de Kruiswijk Kruiswijk is al niet zo sterk als verdediger En Janko die wurmt zich Langs, langs Kruiswijk Ja, en als je die Janko een kans geeft Dan schiet hij onberispelijk in 3-0 voor de FC Twente Terwijl ik bijna schoor word, jawel Kruiswijk die verliest gewoon het duel. met het hoofd neemt Janko de bal mee. En dan op de rand van het 16 meter gebied. Tussen een tweetal spelers van Herenveen in. Tussen Kruiswijk in. Die probeert nog een overtreding te begaan. En er komt ook nog assistentie. Wordt er dan ook nog verleend door een andere speler van Heerenveen. Dat was in dit geval zomer. Maar het is Janko die nog eens een keer doeltreffend uithaalt. Op het slag van de rust. 3-0 voor FC Twente. Dat is misschien iets te veel. Maar ja, je moet ook alle respect hebben voor de... Schotvaardigheid voor de efficiëntie bij de aanvallers van FC Twente. En zo staat het 3-0 in het Abel lenstra stadion. Ries is een promade. Ja, ja, daar is hij dan toch. De 2-1 voor Vitesse. Doelpuntenmaker opnieuw Wilfried Boni. In de 88 e minuut maakt hij hier de beslissing van dit duel... Belangrijk doelpunt natuurlijk, want het verschaft Pitesse opnieuw drie punten in de nog prille competitie. Net als vorige week, de volle winst voor de thuisploeg, dat kan bijna niet anders. Want Utrecht speelt met tien man en doelpuntenmaker is dus... En zo is de man uit die voorkust toch weer heel belangrijk. Sterk in het duel. Zet Schut daar opzij alsof hij er niet staat. Hij ja, is eigenlijk niet van de bal te krijgen deze speler. En dan heeft ook Van Dijk van dichtbij geen kans. En maakt Boni dus 2-1 voor Vitesse. Er gebeurt van alles in de slotfase van deze wedstrijd. Het de doelpunt dus voor de thuisploeg. De rode kaart voor Nielson. En zojuist ook nog eens de rechterhand van Erwin Koeman. De assistent -trainer. Jan Wouters. Vanwege aanmerkingen op die rode kaart natuurlijk van scheidrechter Mak aan het adres van Nielsen, weggestuurd naar de kleedkamer. En Vitesse gaat nu op jacht naar misschien nog wel een derde doelpunt. Boni neemt de bal weer uitstekend aan, wordt verdedigd door uh, Forstermans. Er komen drie minuten bij in deze wedstrijd die zo aardig begon, waar Vitesse duidelijk in het eerste kwartier herenmeester was. Vroeg scoorde via Boni uit een strafschop. Toen werd het 1-1. Prachtige vrije trap van Gernt en in de rebound binnengeschoten door Moulenga. Vervolgens zakte het niveau weg, maar Vitesse was Duidelijk sterker in de tweede helft. En verdient de overwinning ook. Net als vorige week toen het veel en veel beter was dan VVV. Nu was de wedstrijd wat meer in evenwicht. Maar als je kijkt naar het voetbal van Vitesse. Dan staat er in elk geval, zeker als je het vergelijkt met vorig seizoen. Weer een team. Is er meer samenhang, meer structuur. En nu een kans voor Vitesse. Maar een uitstekende ingreep op het laatste moment nog door uh, Forstemans. Dan weer uh, Vitesse in de middencirkel. Er wordt uh, veel gestreden aan beide kanten. En dan is het uh, Drost die weer goed ...voor zijn man komt. Uh, speelt een uitstekende wedstrijd. Dan goed weggedraaid aan de rechterkant van het veld door Assare. Wint hij het duel van... Uh, nee, het is Chanturia die daar het duel wint van Assare. Die maakt vervolgens een overtreding. En zo gebeurt er van alles. Maakt Van den Brom zich aan de kant heel erg boos op de leiding. Maar Vitesse staat gewoon wel voor met 2-1. En nestelt zich bovenin de ranglijst van de eredivisie. Stond natuurlijk al keurig op de vierde plaats. Maar deze drie punten thuis tegen Utrecht... ...die komen uh, prima van pas vorig seizoen nog. Kansloos verloren met 4-1 van Utrecht. Toen had de ploeg natuurlijk een heel andere helft Al Dat gold overigens voor beide. Nu het schot aan de andere kant. Want er gebeurt echt van alles in de slotfase. Het is Gerndt die de bal van dichtbij voor het binnenschieten had. Ja en dan staat het ook maar zo 2-2. Want dat kan natuurlijk ook. Anderhalve minuut nu in blessure tijd. Was daar de kans voor de zweet Gerndt de spits. Even kijken wat daar gebeurt. Er wordt doorgekopt. En dan is het Gerndt die de bal niet helemaal lekker raakt met zijn linker. De bal. Gaat een meter of 2-3 naast de doel van Merits. En uh, zo blijft het dus 2-1 in het voordeel van uh, Vitesse. Merits, die hele jonge keeper. 19 jaar pas uit Estland. Neemt alle tijd voor de doeltrap. Daar komt hij dan richting uh, Boni. Kan hij de bal aannemen. Richting uh, de zijlijn gekomen. Verliest daar het uh, duel van uh, Schut. Scheidrechter laat doorspelen. Vitesse claimt een uh, overtreding. Maar het spel gaat door dus met uh, Kashia nu. Bal wordt gekopt door Lenski. Die speelt bij Utrecht. Bal in de middencirkel. Nog altijd uh, Lenski wordt opgejaard door Van Ginkel. Dan weer terug naar uh, Forstermans. Die speelt zijn tegenstander uit. Dat is uh, Butner Die ver naar voren speelt in de tweede helft. Dan een combinatie door de as van het veld. Met Lenski speelt de bal dan nu naar de buitenkant. Naar Gerrits komt de voorzet. Maar er staat helemaal niemand daar in de doelmond. Natuurlijk wel Merits. Die pakt de bal. Blijft op de grond liggen. En ook van den brom. gebaat aan de zijkant. Neem alle tijd. Kom van die goal af. Ga naar voren. En Merits heeft de bal nu uh, klaargelegd voor de uittrap Het publiek op de bank hier in Gelredoom. Want niet de afgelopen jaren met heel matig voetbal. Vooral vorig jaar natuurlijk onder Albert Ferrer werd er eigenlijk nauwelijks een fatsoenlijke thuiswedstrijd afgewerkt. Vorige week was het uitstekend tegen PVV. Nu was het redelijk, maar pakt Vitesse de punten en dat is belangrijk. 3, met 2-1 is het geworden natuurlijk tegen FC Utrecht door twee goals van Wilfried Boni. En Utrecht, dat streed, dat speelde niet onaardig, maar het was niet goed genoeg ten opzichte van Vitesse dat hier dus opnieuw een thuiswedstrijd wint. Afgelopen dus, Vitesse FC Utrecht 2-1. Het is rust bij Veen Twente, ruststand 0-3. De Jong, Jansen en Janko. En rust bij Excelsior, de Graafschap 0-1, een doelpunt van Poupon. En De late wedstrijd straks is NAC tegen Groningen. Of straks, dat is over een minuut of vijf al. NAC tegen Groningen is de late wedstrijd. Chelsea heeft uiteindelijk toch nog gewonnen van West Bromwich Albion. Malouda maakte de 2-1. met This Love. Groningen maakte vorige week indruk tegen ADO Den Haag door 4-2 te winnen. 4-0 voor en uiteindelijk werd het nog een beetje moeilijk. En NAC, ja, NAC heeft nog steeds nul punten. Vorig jaar begonnen ze op min 1, dus je kan zeggen dat ze het iets beter doen nu, Rachner. Ja, die had ik ook bedacht. Ja, want zo simpel is het wel. Maar uh, er staat dan in zo'n programmaboekje de technisch directeur Jeffrey van Assen in zijn eerste woorden. Ik zeg geen paniek. Na twee wedstrijden in het seizoen en het eerste wat ik en mijn collega's dan denken, goh, paniek, paniek. Ja, misschien is er wel sprake van paniek zo vroeg in het seizoen. Want als je er zelf al over begint, dan moet er een kern van waarheid in zitten. feit is in ieder geval dat er uh, wat wijzigingen zijn aan de kant van NAC Breda. Deels gedwongen, deels uh, ongedwongen, want uh, Zonneveld en Gilles komen erbij. Gilles als uh, controlerende middenvelder. Bonifacia, de huurling van Ajax, gaat naar de bank. Zonneveld op het middenveld erbij voor Goudelje. Betekent wel dat Zonneveld links speelt en schilder van links naar de rechterkant gaat. Lurling in de voorhoede voor Josephson die dan weer geblesseerd is. Je zou kunnen zeggen een belangrijke wijziging. Ja, dat zijn die anderen misschien ook wel. Maar Buis toch gehaald van de graafschap, de centrumverdediger. Is een plekje kwijt aan Bottekin Die een betere mandekker zou zijn. Dat heeft alles te maken met het gevaar wat komt van de man die vorige week een hat maakte. Namelijk de topscorer van Groningen. Hij heeft er al drie in liggen. En die man, de Sloveen moet ik zeggen. Die luistert naar de naam Tim Matafs. Die nog altijd bij Groningen speelt. En zojuist de algemeen directeur Nederland van Groningen op de tribune. Dat doen we toch maar mooi hè. We houden ze gewoon. Tadis, die andere uh, is een goede speler. En uh, Matafs gaat daar nog maar vanuit zeiden wij weer, nou als je dat nou op 2 september nog een keer kan zeggen, dan ben je de gebraden Haan. Want er gaat natuurlijk de komende weken echt nog wel wat gebeuren zo her en der op het transfergebied. Opvallend verhaaltje nog aan de kant van Groningen. De ploeg die dus drie punten heeft uit twee wedstrijden. Die ook eigenlijk al goed was uit bij Roda toen 2-1 verloor. Omdat de legio kansen niet ingingen. een verdediger Kappelhof, de rechterverdediger in de ploeg gekomen. Zat niet bij de ploeg. Jarié zou daar spelen, is ziek geworden. Op de dag van de wedstrijd een Kappelhof vanuit Amsterdam waar hij woonde. Met een eigen auto naar Breda gereden. Want zo kan het natuurlijk ook. En gewoon in de basis aan de kant van FC Groningen. De ploeg van trainer Pieter Huistra. Die indruk maakt aan het begin zo van het seizoen. De elftallen zijn het veld opgekomen. Groningen speelt in het paars-wit. Zeg maar. De ander legt kleuren. Het uiten nu van de Groningers. En Nark Breda in dit altijd... Ja, het is een cliché, maar wel waar. In dit altijd uh, sfeervolle stadion. In het bekende zwart... Met geel en wit daarbij. De scheidsrechter luistert naar de naam Jürgen Kuipers. En de aftrap van Nachtreda tegen Groningen. Nou, die laat nog een minuut of twee misschien Max op zich wachten. Ik hoor dat ze op Woudenstein alweer beginnen. Heb je zo'n haast, Andy? Ja, lekker vroeg thuis. Hè. Het is zaterdagavond. Uh, misschien dat er uh, iets leuks ergens te doen is. In ieder geval vooralsnog niet op Woudenstein. 1-0 de ruststand in het voordeel van de graafschap. Helematige wedstrijd. En uh, ik zie geen wissels aan beide kanten. Dus kunnen we aan de tweede helft gaan beginnen. Maar Excelsior zal het zo verschrikkelijk moeilijk krijgen. Ook nu weer. De eerste de beste bal naar voren wordt meteen verspeeld. En het is dat uh, de graafschap coulant is qua het afwerken van kansen. Want de 4-5 aanvallers... Die constant mee naar voren gaan bij de Graafschap. Hebben wat mogelijkheden gehad. Nu buitenspel. Komt er eindelijk een bal naar voren voor Excelsior. Staat Mitchell tevreden. De spits. De eenzame spits buitenspel. We hebben dus gespeeld al een minuut in de tweede helft. En nog altijd de Graafschap op die 1-0 voorsprong tegen het arme, arme Excelsior. Milo Lidl in de middel. Hoe lang zijn ze al bezig in Breda? Rachel? Twee minuten en op dit moment 14 seconden. 0-0 is de stand in het Radverlegstadion. Eén corner gezien van Nac Breda. En die bal in de naastoot overgeschoten door Gillissen. De middenvelder van de thuisploeg die het mag laten zien vanaf het begin. Een ongelukkige voorbereiding had. Net als Mike Sonneveld die er nu ook bij is. Beiden niet, waren niet helemaal fit, raakten licht geblesseerd. Maar kunnen dus inmiddels weer, weer spelen. Uitrap nu van de doelman van Groningen. Dat is zoals bekend Brian van Low. Bal opgevangen en teruggespeeld naar Van Loo. En dan wordt het doorgejaagd door Leurling. Is Van Loo er eerder bij gaat de bal de helft op van de thuisploeg. Opgevangen door Holla. Ineens naar voren gespeeld. Maar opgepakt door Ten Rauwela, de collega van eh, doelman Van Lo. Ten Rauwela natuurlijk de keeper van Nac Breda. Geeft de bal dan mee aan Bottegien. Bottegien wordt uh, lastig gevallen door Mataf. Speelt op tijd af richting de middenlijn aan Schilder. En dan de combinatie terug naar de helft van Nakwa wordt opgevangen door Luiks. En Luiks met opening aan de linkerkant bij Gorter, De linker verdediger, door naar Leurling. Staat 10 meter over de middenlijn. Paas dan naar de as van het veld. En dat levert balverlies op voor Nak Breda met Matafs En dan wordt er gelopen aan de zijkant door Tadic. Wat ver naar buiten. Bal richting de penalty stip. En daar staat niemand van Groningen. Daar is geen Matafs. en Daar kan dus worden weggehaald door Donny Gorter. Vervolgens wil Nak aan de overkant van het veld meteen weg. Maar dat voorkomt Kwakman. De man die ruim twee seizoenen hier in Breda speelde. Ongelukkige bal dan van Bottingin. Die je niet uh, afdoende uitverdedigt. De bal inlevert aan de linkerkant. Maar er komt geen voorzet bij FC Groningen. Want de bal gaat over de achterlijn. Dat was slordig van Bottingin. En zo blijven daar de centrale verdedigers dus voor problemen zorgen. Want Buis was de afgelopen periode niet best succesvol. In dit optreden van Bottekien. deze eerste serieuze bal dat zag er ook niet heel goed uit. Uiteindelijk loopt het allemaal met een sisser af. We zitten in de vijfde minuut. De uittrap van Ten Rauwelaar bij de 0-0 stand. De lampen inmiddels aan in Breda bij NAC FC Groningen. Begin tweede helft staat Twente met 3-0 voor tegen Veen. Geloof Twente het nu wel Henk? Nee, nee, nee, helemaal niet. En er is alweer voldoende gesprekstrof. Van dan middelijk aan het begin van de tweede helft werd de Ruiz die werd, uh, vastgehouden. Ik denk dat het net binnen het 16 meter gebied uh, was. Hij werd vastgehouden door Zomer op een lange diepe bal van uh, Ola uh, Joom. Ja, en op een gegeven moment, uh, die Ruiz gaat neer. Die, die, die merkt natuurlijk dat hij vastgehouden wordt. En wat gebeurt er? Hij werd daadwerkelijk vastgehouden. Hij krijgt een gele kaart van scheidsrechter Janssen. Terwijl er mogelijkwijs gewoon een had moeten worden gegeven als het er echt binnen was. En daar heb ik wel even mijn twijfels over. De voorzet vanaf de rechterkant wordt gekopt. Die bal die wordt naar binnen gekopt door Douglas. Maar verder kan er niemand bij van de FC Twente. En dan moet Jan Maat uitverdedigen voor Heerenveen. Ja, die kiest voor een lucky bal. En die bal die komt gewoon uh, terecht uh, bij Janko in dit geval. Wordt weer uitverdedigd door, door uh, Heerenveen. En dan gaat de bal over de zijlijn. Twee ongewijze de ploegen trouwens. Bij Twente kan ik dat heel goed voorstellen. Bij Heerenveen had ik mogelijk verwacht dat Elm niet terug zou keren. Van Elm, die weet af niet... Hij absoluut niet waar hij moet lopen. Hij denkt dat hij in een doolhof verkeert. Althans tegenover Willem Jansen. Ja, in de verdediging heeft Heerenveen niet zoveel mogelijkheden. Omdat de gouden level geblesseerd is. En ook Koop iets is geblesseerd. En mede daardoor is misschien ook wel de zomer aangetrokken. Als gewoon Breuren het de laatste wedstrijden ook niet zo goed heeft gedaan. Maar laat ik weer kijken naar datgene wat zich hier afspeelt op de Groene grasmat. Want dat is heel leuk om naar te kijken. En het is nu weer Twente wat de aanval overneemt via Brama. Brama had de bal even onder zijn schoen door. Speelt men dan af naar de rechterkant. Het was naar de Jong. Dan weer via Brama naar links. Naar Ola John. En dan gaat Ola John er een dueen, een, tegen één duel aan met Jan Maart. En Jan Maart die plaatst een linker er tegenaan. En speelt de bal over de zijlijn. Esse gaat, Twente gaat Twente ingooien bij deze royale stand van 3-0. En de honger van Twente, zo lijkt mij het aan het begin van de tweede helft, is absoluut niet gestild. Tindalli heeft ingegooid. Heeft dat gedaan naar de linkerkant van het veld. Naar Ola John. Ola John afgetroefd in dit geval door Nars. Narsing dan in de breedte naar de Koens. Ruiz wordt even op, uh, opzij gezet. En dan gaat de bal helemaal naar de linkerkant. Naar El-Akjoui. Die kiest voor een diepe bal richting Asaidi. Asaidi gaat lopen richting cornervlag Een meter of tien van de cornervlag verwijderd. Bij de zijlijn heeft Cornelis er tegenover zich. Dan gaat hij naar binnen. Kapt die bal nog eens een keertje binnen binnen. Schouders liggen gekromd. Dan speelt hij de bal af. Ja, daar kan iemand niet zoveel mee. En het wordt ook weer gekast op Asaidi. Die gaat er nu langs. Langs het 16 meter gebied. En uh, speelt hij de bal tegen Cornelis aan. Hij weet er geen hoekschop uit. We hebben vier minuten gespeeld in die tweede helft. De stand is 3 tegen nul en ik hoop een even leuke helft als de eerste. Uh, nou, en die hoopt op een veel betere tweede helft. <laughs> ja, daar is niet veel voor nodig. Uh, Excelsior achter 1-0 tegen de Graafschap. Uh, de, ja, Excelsior komt wel wat meer, maar komt hoog uit tot zeg maar meter of twintig van het doel van uh, Joost de Rol vandaan. Ik zie ook veel mensen warmlopen, waaronder Leen van Steensel, normaal centrale verdediger. Maar het zou me niet eens verbazen als hij als een soort stormram erbij komt in de spits. Want er moet gewoon iets gebeuren voor Excelsior. Waarbij ik heel vaak ook aan Willem II moet denken van vorig jaar als ik naar Excelsior kijk. Want deze ploeg is redelijk kansloos op alle gebieden. Nog geen doelpunt gemaakt in de eerste drie wedstrijden van de competitie. En nu ook ja, toch eigenlijk wel kansloos tegen de graafschap. De graafschap dat wat mogelijkheden laat liggen. En nu dan een imorp heeft aan de rechterkant. We hebben al gespeeld uh, 9 minuten in de tweede helft. Inborp dus vanaf de rechterkant kan het verre worden. Van Evers doet dat richting Rozen. Die komt de bal door, maar die wordt uh, simpel gevangen. Door Wesley de Ruiter, de keeper van Excelsior. Die dus maar één keer naar de netten tot nu toe is uh, geweest. Bij het doelpunt van uh, Poepon, Radel Poepon. Maar uh, ja, in aanvallend opzicht moet er gewoon iets gaan gebeuren bij Excelsior. Nu wordt de bal wel naar voren geramd. Nou, dat is een aardige beweging van Jason Oost. Die heeft de bal aan de rechterkant te pakken. In de diepte loopt uh, tevreden. En Mag ver komen. Brengt hem nu terug. dan moet er geschoten worden. Vinkje maar die neemt die bal niet goed aan. Laat hem van de verhoed afrollen. Had hem in één keer erin moeten rammen. Heeft nog wel altijd bal bezit. Dan Gaat een 1-2 aan met Oost. Dat lukt ook. Maar via Frenkel gaat de bal over de achterlijn. En je hoort het. Zelfs een applausje voor Excelsior. Dat is de eerste keer deze wedstrijd dat de handen op, uh, op elkaar gaan voor de thuisploeg. Het is een hoekschop die aan de rechterkant genomen gaat worden door Alberg. En misschien dat dat iets gaat opleveren. Ik kijk wie er allemaal mee naar voren zijn. Onder andere Daan Smit, de centrale verdediger die goed kan koppen en zojuist een aanslag op de neus te verwerken heeft gekregen. Maar daarvan hersteld is de hoekschop vanaf de rechterkant. Aalberg die dat gaat doen, neemt de aanloop met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Komt de bal voor het doel, wordt gekopt, maar naast gekopt. En zo blijft het 1-0 voor de graafschap. 10 minuten naar rust. Nak nou, Groningen, Rachna Niemeijer. Negende minuut van de wedstrijd. en Nak heeft zich voorgenomen. <coughs> Pardon. Om het initiatief te pakken in de beginfase van deze wedstrijd. Maar Groningen nu toch met de eerste corner vanaf de rechterkant. En wat een vrije kans dan. En wat doet Evans daar dan weinig mee. De centrumverdediger raakt die bal niet goed bij die 0-0 stand nog in Breda. Hij staat toch helemaal vrij om de bal daar zo'n beetje bij de penalty stip eenvoudig achter ten rouwelaar te schieten. Maar het openingsdoelpunt van de avond blijft achterwege. En dat mag de Groningen-verdediger zich, zich toch wel aantrekken. Want dit was eigenlijk de grootste kans in de wedstrijd tot nu toe. De trap van Ten Rouwelaar op het hoofd van Bakuna. Ingeleverd dan bij Luix en Gilles met de bal terug in het strafschopgebied van Nakkal. richting Ten Rouwelaar, Die wat wordt opgejaagd door Andersson, de aanvoerder van Groningen maar er toch mee wegkomt. En zowaar Amoa in bezit. Opening aan de zijkant bij eh, Lurling. Eh, bal even terug richting het middenveld. Luiks een driehoekje zowaar bij Nac -Breda. En Gorter dan richting Gillissen. Ja, die verslikt zich in zijn eigen benen. Overname Groningen in de as van het veld. Andersson heeft gepaast. Krijgt de bal dan terug. Kan niet schieten, want met de rug naar de goal maakt zichzelf dan toch vrij. Zoekt naar de linker en daar is de Rouwelaar Die gestrekt moet richting de rechterhoek vanuit zijn oogpunt dan. Hij heeft de bal goed te pakken. Het schot van Andersson. En Groningen begint dus meer en meer op de deur te bonzen. Op de verdediging te kloppen bij Nak Breda. Luiks richting Bottekin. Daar in de as van het veld. De verdediger van Nak Breda. Speelt de bal wat vooruit richting Santi Kolk. Want ook hij is terug in de ploeg bij het helftal van John Karelsen. Dan is daar Schilder die voor de wedstrijd nog getest werd. Komt de bal ophalen op de eigen helft. Verspeelt hem eigenlijk. En dan naar voren gespeeld door Quakman. Groningen heeft overgenomen. Even een situatie of een fase in de wedstrijd beter. Waarin het even op en neer gaat en waarin geen enkele ploeg er eigenlijk in slaagt om de bal vast te houden. Groningen laat zich meer zien in de elfde minuut. Nog wel 0-0 bij NAC Groningen. En die houdkamp is nog steeds spannend. Ja, omdat het slechts 1-0 in, in het voordeel van de graafschap is. En Excelsior in avond gaat de gaat tevreden. Uh, Ex-AZ, daar kwam hij uit de jeugd, heeft de bal wel gekopt, Maar die bal komt in de handen van de graafschapkeeper Joost Terrol terecht. Opvallend overigens dat de graafschap wel met rouwbanden speelt en Excelsior niet. Ook geen minuut stilte vooraf aan deze wedstrijd. Na aanleiding van het overlijden van Frits Korbach. Bal naar voren. Ragnar, er is iets voor jou gebeurd. 0-1. Groningen op voorsprong in Breda. De twaalfde minuut van de wedstrijd. De doelpuntenmaker heet Bakuna. Die al eerder veel ruimte kreeg daar in uh, de verdediging van NAC Breda. Daar links achterin. Nou mag hij komen. Neemt hij zijn uh, ja, ruimte. Schiet op de goal in de verre hoek. En Rouwelaar is gepasseerd. Er gaat balverlies aan vooraf. Oliedom van uh, Zonneveld. De bal ineens de diepte ingespeeld. En vanaf de rand van het strafsomgebied, schuin voor de goal. Keurig netjes. Je kunt niet anders zeggen. Binnengeschoven door Bakuna. Maar dit had NAC Breda op het middenveld met Zonneveld dus niet mogen overkomen. Zo simpel is dat. De twaalfde minuut, Groningen aan de leiding. Je voelde het aankomen op bezoek bij NAC. Ik had nog graag even bij je teruggekomen en niet, maar er is geen tijd meer. Dus ik vertel gewoon dat het bij Excelsior de Graafschap na een minuut of tien in de tweede helft 0-1 is. Bij Heerdeveen Twente, dezelfde situatie 0-3. En bij Vitesse Utrecht is het al afgelopen, 2-1. En NAC Groningen is 0-1 na een minuut of tien, 12 in de eerste helft. Tot zo, na het NOS Journaal van 9 uur.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 Luister morgenochtend van 8 tot 10. Radio Egen. Vroeger. Oh, oh Het nieuws van alle kanten.